De planeteneter door Julian van Remoitre, deel 1. De maan scheurt. U bent Peter Lans, ja? Jawel, dokter. Geboren te Oostende op 6 mei 2054, ongehuurd astronaut specialiteit televerbindingen opleiding Noordzeebasis. Bijna 9000 ruimteuren, klopt dat? Klopt. Niet zo krampachtig, noemt Peter. We zijn hier echt om je te helpen. U gelooft me toch niet. Nu niet ten nooit. En dus word ik zeer humaan behandeld natuurlijk. Naaldje hier, elektrode daar. Floep, een stroomstootje door je zieke en Je bent weer op slag een ander mens.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 Waar zijn de anderen? Elke in een andere vleugel. Irika maakt het bijzonder goed. Ze laat je groeten. John is nog niet helemaal opgeknapt. Vind je het op, maar... Kan ik best begrijpen. Ja. Peter, ik stel voor dat wij bij het begin beginnen. Dat wil zeggen dat jij vertelt alsof ik helemaal niets van de zaak weet. Akkoord? Mooi. Nee. Ik geef jou een datum.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 Als astrofysica. En jouw functie? Verre verbindingen. En klusjesman. Manager van alles. Verder boven gekomen? Zelfsprekend. We losten het driemanschap van Sam Nichols af. Gingen vlug aan de slag. En het werd mei en juni voor het goed en al beseften. Hoe lang moesten jullie boven blijven? Drie maanden. De 8 juli zouden we afgelost worden. Maar dat is nooit gebeurd.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 is het of, of heel het oostelijk deel van de maan door elkaar gegooid is. Maar de westelijke helft, op het atlasgebied na, blijft intact. Hallo, Beta 1 en 2 in controle. Eindelijk. Beta 2, kom in, controle. Beta 2, roger en uit. En nu, jongens, nu krijgen we de pop aan het dansen. Jullie hebben geluisterd naar het eerste deel van de planeteneter... De Maan schuurt door Julien van Remoorteren. Rolverdeling... Dr. Karel Kimbal, Jan Borkus. Erika Blanker, Marijke Merkens. Peter Lansheer, Hans Karsenbarg. John Doorn, Hans Weerman. Nick Ponta, Frans Kokshoeren. Controle, Joop van der Donk. Technische realisatie... Tom Prudon en Bram Hengeveld. Regie Bert Dijkstra.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 En nu willen wij er ook psychologisch iets aan doen... zonder daarmee gelijk naar grove middelen te grijpen. Ik had vorige week een gesprek met Peter Lansheer. En hij vertelde mij hoe het er in Beta 2 aan toe ging... toen op 24 juni 2084 de grote maanbeweging begon. En hoe hij en zijn collega's reageerden op de eerste waarschijnseling. Zo'n relaas lijkt mij niet... Hoewel ik goede redenen heb om aan te nemen dat hij uh, bang is dat wij hem zullen behandelen met forse psychochemische middelen. Die hem uiteraard een andere persoonlijkheid zouden geven. Vandaag wil ik Erika Blanker, de astrofysica van Bertha 2, even confronteren met wat Peter Lans hier vertelde. Nou Erika, hoe voelde je?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 De eerste symptomen waren merkbaar op de 24 juni, omstreeks 12 uur Greenwich Mean Time. 12 uur? Nee hoor, het was beslist vroeger. En uit het officiële rapport van Controle blijkt dat jullie allereerste brief doorkwam om 14.16 uur. 16. GMT? Greenwich Mean Time, inderdaad. Maar dat kan niet. Of ze hebben zich vergist of verkeerd gerekend. Peter heeft me alles verteld tot het moment waarop jullie van Controle de bevel kregen om de afweersgeld in werking te stellen.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 En toen hebben John en Nick, de commandant van Beta 1, mm -hmm. overleg gepleegd. Uh, ja, ik denk dat wij het risico niet mogen lopen dat we elkaar voorkomen uit het oog verliezen, Nick. Uh, ik stel voor dat wij een koerswijziging uitvoeren.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 Wil jij ons echt uit onze baan halen, John? Ja, wat dan nog. Meen je dat nou werkelijk, John? Ik ben hier de commandant. En ik neem de beslissingen. Is dat duidelijk?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 Bert Dijkstra... De planeteneter door Julien van Remotoren. Deel 3, een speciaal bericht.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 Maak me wakker als er zich iets voordoet. Goed. Goed. We zullen het niet vergeten, wel rustig. Ja, dank je. Hij is compleet uitgeput. Is het mogelijk je zorgen te maken om een stomme raadzitting die nooit zal plaatsvinden? Niemand kan het toch enig verwijt maken...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 En heb jij nog nooit de voorraad P17 gecontroleerd? Controleerd? Weet je niet de. Bedoel jij dat de voorraad abnormaal terugslingt? Dat bedoel ik ja. John. We moeten het hem beletten, Peter. Dan wordt hij razend. Oh, goed, dan kijken wij toe hoe hij zich oppept tot hij vanzelf door de luchtsluis vliegt. Dus, maar je kunt toch van mij niet verwachten dat ik zijn handjes vast zal houden, hè? En toch zal het in zekere zin moeten, Peter.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 Toen hoorde ik John tekeer gaan. Peter vertelde me achteraf dat John onredelijk boos werd... zodra die P17-tabletten ter sprake kwamen. Ja. Had je de indruk dat John niet meer voor reden vatbaar was? Nou, dat was misschien een beetje te sterk uitgedrukt. Maar de onderlinge verhoudingen leden er erg onder. Wel, John bleef zijn werk correct verrichten. Je hebt hem nooit op foto getrapt? Nooit. Hm -hmm. Jullie contacten met Beta 1, waren die goed?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 Ik heb erom verzocht. Als ze sturen me gewoon met een kluitje het riet. Waarom? Goed, ik zal ervoor zorgen dat je wens wordt ingewilligd. Oh, ja. Dat kan dan maanden en maanden duren. Maar ik vrees dat wij geen maanden meer te leven hebben, dokter. U niet, ik niet, niemand. Ja, ik zou dan... <truim> Moment. Ja? Dokter, niet, u mij niet kwalijk dat ik u stoor, maar ik heb een belangrijk bericht voor u. Hoe het gaat, ik luister. John Doren is verdwenen uit Blok C, dokter. John... John, gevlucht! We hebben geluisterd naar het derde deel van de planeteneter. Een speciaal bericht door Julien van Remooteren. Rolverdeling. Dr. Karel Kimbal, Jan Borkus. Greta, Barbara Hofman. Erika Blanker, Marijke Merkens. Peter Lansheer, Hans Karsenbarg. John Doorn, Hans Veerman. Technische realisatie. Ton Prudon en Bram Hengeveld. Regie Bert Dijkstra... Planeteneter, door Julian van Remontre deel 4 Op zoek naar John. Mijn oude professor dokter Lai heeft het er steeds voor gehouden. Jongen verheug je nooit bij een psychiatrisch onderzoek. ...want het volgende moment krijg je de rekening gepresenteerd. Ja. Ik was verheugd met de gesprekken die ik met Erika Blanke voerde. Haar kijk op de grote maanbeving, u weet wel... ...de gebeurtenissen die ze op 24 juni 2084 en de daaropvolgende volgende dagen afspeelde... ...toen wij nog de twee permanente ruimtelabs, Beta 1 en Beta 2 in orbit hadden... ...leek mij bijzonder interessant en uh, verhelderend zelfs. Zonder de minste moeite kwam ik te weten...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 Erika reageert op mijn vragen zeer emotioneel. Ja? Dokter, neem me niet kwalijk dat ik u maar ik heb een belangrijk bericht voor u. Goed, geef haar luisteren. John Doren is verdwenen uit blok C, dokter. Wat, John? John gevlucht? Geen paniek, Erika, geen paniek. Ik ben ervan overtuigd dat binnen het uur alles in orde zal zijn. Maar oh, u kent hem niet, dokter. U weet niet van wat... wat. kan ik doen, dokter? U komt dadelijk bij ons. Hou Erika gezelschap, ik moet naar blok C. Nee, ik ga mee. Dat heeft toch geen zin, Erika? Ik... ik zeg u dat ik mee ga, dokter, en niemand zal mij dat beletten. Goed, goed, goed, goed. goed. Je mag mee. We gaan wat drieën, Greta. Kom je mee naar de lift? Ja, dank je. Nog, uh...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 We zoeken onder middel van een pijlapparaat. Kan dat dan? Ja, genoeg. Of... Hoe kan dat? Dokter Kimbal, blij u te zien. Ah, hallo Walter, hallo. Dit is dokter Walter Siemens. Ja, en ja, wij kennen elkaar al. Inderdaad. En dat is dan Greta, neem ik aan. Jawel, dokter. Heb je nieuws? Nee. Wat? Nee, je bent al teilen. Geen reactie. Dat is toch niet mogelijk? Ja, ik begrijp het ook niet. Dokter Kimbal, u hebt nog steeds niet mijn vraag beantwoord. Oh, ja, neem me niet kwalijk ik aan. Wat, wat vroeg je ook alweer?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 Ook jij en nog meer dan honderd andere mensen in dit ziekenhuis. Maar dat wil ik niet. Wat hebben jullie nog meer met ons gedaan? Ik moet het weten. Goed, goed. Je mag het weten. In jouw medisch dossier staat letterlijk alles wat de behandeling betreft die we jou gegeven hebben. Greta, laat haar dat uh, dossier maar zien. Ja, dokter. Ik ga eindelijk weer aan, aan, aan, aan het werk. Ik, ik wil John Leverte wel terug om hem te helpen. Kom, juffrouw Blakker. Het is niet ondenkbaar dat ik straks jouw hulp nodig zal hebben, Amerika. Ik zal je echt op de hoogte houden. Nou, ik geloof u niet meer, dokter. Doe nou, juffrouw Blakker. En? Hier is de band. Kanaal 28. Dat klopt. Ja, maar geen signaal. Hoe ver draagt die zender wel? Minstens 40 kilometer. Zo ver kan John onmogelijk weggevlucht zijn. Ben je er zeker van? Er ontbreekt geen enkel voertuig in het park. Bovendien verliet geen enkel voertuig het terrein minder dan een uur geleden. En de patiënt wil binnen dat tijdsbestek nog gezien door twee verpleegsters. Is die je pijlen oké? Okay? Haar ja, zonder twijfel. Dat is Johns apparaatje defect. Ofwel, hij heeft zelf geknoeid.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 De planeten eten, door het Julien van de moeite. die onvers iets te drinken voor je.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 Drie mensen, die de dwanbeving van juni 2084 van zeer nabij hadden meegemaakt. Die verschrikking achter de rug hadden, die wellicht blijvend geestelijk letsel hadden veroorzaakt. In niet voor te stellen omstandigheden, en nadat zij de ondergang van Berthe 1 hadden gezien, waren zij erin geslaagd de uit te breken. En door puur toeval werden ze gered. Ik heb ze behandeld, een paar uur nadat ze opgepikt waren. Het waren stamelende.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 I'm just a little bit. I'm just a little bit. I'm just a little bit. Ik gedronken. En dan was het de Amazone. En dan het vuile stinkende, makkelijke water dat ik dronken toen. Maar ja, lekker. Ik heb het goed ervan. Rol buik, krams, moeder, ik Dat ik heb de rollen van de buikkant, dan moet ik Dat is goed, Nancy. Geef ik jongen, maar van ik drinken juist ja, mee. Ja, je wilt, ja, de achterhaal. Oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Geef hem dan maar wat. Anders zal ik Ik heb niet Ik ben, ben maar mijn mond gespieren. Ik even mijn Waarom gaan we er niet bij liggen, Nee, of dit nog. Hmm. Ik weet het ook niet meer. Maar ik, We, we, we hebben nee, het anders ander Ze hebben het zelf wel gezien. Ja, misschien. Ze hebben het zelf al gezien. Het vingde zo ijselijk vlug. Soms hmm. zo nog met die knapen. Kijk onder de horen. Wat voor beeldje, hè? Vond ik dat stof. Voor elke knol. He? Huh? Ja, ja, ja, hij is even. Maar John. Wie is niet meer in staat om iets te vreten? Eh, uh, eh... Uh, Zeker, dat is verdomme. Uh, uh, goed, verdomme. Eh, uh, hij uh, is even uh, ja, Ik heb iets te drinken voor je. Ik iets te drinken voor je. It's you for Wij spreken, richt jullie aan de lampen op nee, nee. ik wil niet. Nee, nee. Lampenlok voorzijde, vriend. Precies tussen zijn schouders aan het zakken. Het fixeert zich over het witte hotel. Ik heb het kunnen vaststellen. Schattelijke waarnemingen ja. naast. Nou, die ken ik echt wat van buiten, hoor, dokter. Mooi, maar. Ja. Toch blijft je enige argument. Wij hebben het gezien. Oh, daar is toch een keer ja. En wat. Ja. Hoe laat je, dokter? Hij nou, is. Uh, uh, is slaapgevallen. Het is totaal uitgeput. Die tocht heeft hem zeker geen goed gedaan. En wat zou dat voor gevolgen kunnen hebben voor onze zaak? Nou, dat hij niet in stapel zijn om dit volgende week aan onze deel te nemen. En dat spijt me is van jullie niet aan. Maar ja, daar is niks aan te doen. Maar uh, intussen kunnen wij doorgaan, is dat akkoord? Akkoord. Misschien morgen dan? Gaan ze er niet in op zitten, nu nog, dokter. Samen met Peter, precies. Dus, wij zullen elkaar aanvullen en een ik ga. is de grootste We zijn voorlopig nog niet zoveel dat ik jullie tegelijkertijd ga ondervragen. is nou een uitspraak van de man van het vak, begrijp je wel. Ik kan me niet permitteren om maar één stap over te staan. Dat heeft ik ook, nee. nee. <laughs> dat om een tikje te wel eens, Ja, is Hoe wist jij zo precies dat wij John in de regionen moesten zoeken? Nou, ik wist het niet precies, ik vermoedde het. Op onze uh, tocht bracht hij namelijk steeds waarde komt om nog ons weg te duiken. Dat is goed. Maar niet van een. mening. Maar ja, zijn allemaal wel uitgebreid dat we moeten komen in keer het kant. Ben jij echt niet te, te moe om dat vandaag nog niet door te gaan? We kunnen het ons niet permitteren nog lange tijd te verliezen, dokter. We moeten doorgaan, ja, goed. Als ik mij nou goed herinner, beschreef je mij jullie waarnemingen van de maanbeving? Iets als een grote vulkaanuitbarsting, maar op een bijzonder grote schaap, of dat? Mm -hmm. Ongeveer, ja. ja. Maar misschien kunnen we even het laatste stukje van die donderdraad beluisteren, dan zijn we er zo in. Oh nee, liever niet, dokter. Waarom niet? Ik. Uh... Ik, ik sluit wel nou aan. Ja, ja, maar je kunt toch makkelijk het aansluiten? Afzelliet dat er afzicht doe het niet. Oké. Oké, je, heb je zin. Ik luister. Nou, eh... Uh, toen kwam dat verschrikkelijk ogenblik. John Doorn, Hans Veerman. Aldis, Hans Hoekman. Dr. Walter Simons, Willy Ruis. Technische realisatie, Tom Prudon en Bram Hengeveld. Rugby, Bert Dijkstra. Planeteneter, door Julien van Remoultre. Deel 6, de catastrofe. Als ik nu voor mezelf de balans opmaak van de afgelopen dagen...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 Ouch! Um. zo nauwkeurig mogelijk vertellen wat er gebeurde. Ik weet het niet meer precies. Het was een zo verschrikkelijk gezicht, dochter. Apocalyptisch. Ja, dat was het. Dat gebeurde ook zo ijselijk snel. De zuivelpoel van de maan barstte letterlijk open. De ruimte ging opeens vol stukken rots.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 Het flitste ons uit de richting van de maan voorbij. Het was ijzingwekkend. In een chaos van rotsblokken dook het de atmosfeer van de aarde binnen. De rotsblokken smolten samen, maar hij, hij niet. Alleen zijn vleugels. En, en we zagen toen hoe de oceaan openspat. Het en... kan, het kan, het kan, het kan. Neem maar rustig weer tijd voor. Hm? Ja. Ja, het gaat helemaal weer.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 Wie van jullie heeft die pillen. Peter, ik zie Bertha 1 niet meer. Huh? Horen jullie wat ik vraag? Verdom, John, laat me met rust. Maar ik wil een pil. Ik, ik moet een pil hebben. De pillen zijn op, John. Jullie hebben ze gestolen. Dit is de vervuiling. Ik moet die pillen hebben. Als jij je bed niet houdt, dan ding maar ik hem dicht. Dat is het duidelijk. Dat is muiterij. Dat is muiterij. Ik daag jullie voor de raad. Peter, ik, ik moet een pil niet hebben. Peter, niet doen. Zo. Wie heeft voorlopig zijn bekomst? Maar hij viel met zijn hoofd tegen het controlebord. Kan ik het helpen? Hij is me tijdelijk verdoofd. Peter, het we moeten doen. hem helpen, kom. God, ja. oh, nog een doet wat een rotzooi. Waar zit in dan toch? Ja, dat kunnen we zo meteen wel uitzoeken. Eerst moeten we John helpen. Peter, kom tot jezelf. We moeten. Het, het is een nachtmerrie. Hier, pak jij bij zijn schouders. Ik zal zijn benen oplichten. Ja.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 We hebben geluisterd naar het zesde deel van de planeteneter, de Catastrofe door Julien van Remoeteren. Rolverdeling, Dr. Karel Kimbal, Jan Borkes. Erika Blanker, Marijke Merkens. Peter Lansheer, Hans Karsenbarg. John Doorn, Hans Weerman. Technische realisatie, Ton Prudon en Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra. Planeteneter, door Julien van Remooteren. Deel 7, Beta op Drift. Maakt u vorderingen, dokter? Wel, ik geloof dat Erika helemaal loskomt. Ze heeft op een perfecte wijze over de catastrofe verteld. De heb. Herinner jij je dat er in vroegere rapporten ooit sprake was dat de planeet een vleugels bezat? Vleugels? Ja. Nee, zeker niet. Mooi. Heeft Erika verteld dat hij vleugels heeft? Net voor het vergaan van Bette 1 zagen ze als het ware de Zuidpool van de maan exploderen. Wortblokken en puin werden tot in de omgeving van de ruimte lag en door de stofkegel dook de, nou ja, de zogenaamde planeteneter op de aarde af. De rotflommen versmolten in de aardse atmosfeer, maar de planeteneter niet. Behalve zijn vleugels. Is dat van belang voor uw conclusies? Ik, ik weet het nog niet, ik weet het nog Maar ergens... Nou ja, je zult de details wel lezen in het rapport dat ik gemaakt heb. Is het al dokter? Dat is nog niet helemaal. Maar je hebt al werk voor de rest van de ochtend. Ik zal wat broodjes en koffie halen. Prima. Dan kan ik gelijk de rest van het gesprek nog eens afluisteren en op papier zetten. In orde, dokter. Ik moet voor alles onze nieuwe baan bepalen, Peter. Ik ben er zeker van dat er. Uh, er bij... Alle mensen! Irga, wat nou weer? We de atmosfeer Peter. We moeten het ruimte de lap onder controle krijgen of we zijn verloren. Ja, ja ik ben al bezig. Ik ben al bezig. Mooi. De besturing laat het tenminste niet afweten. Waar ben jij mee bezig? Koersberekening. Ik vrees dat wij in een langgerekte elliptische baan zitten. En een perigeem dat de atmosfeer raakt. Kunnen wij eruit? Ik hoop het. Ergens dus weet je dat het hier 46 graden Celsius is. Geen wonder. Het gedeelte van het lamp dat er even de atmosfeer raakt... is rondrood gloeiend. Nou, gelukkig wordt de hitte snel uitgestraald in de ruimte. Ja, maar we krijgen er toch een deel van binnen, hè? Zeg, Peter... Als wij niet uit onze baan kunnen... moeten we verhuizen naar de commandocapsule. Die heeft een hitteschild. En jij denkt dat wij het schild in een juiste hoek krijgen... zonder hulp van beneden? Nou, we kunnen het toch tenminste proberen, of niet? Alles klaarmaken om de hoofdmoeder te starten. Oké, okay, Captain. Wat ik gevreesd had, dokter, kwam uit. Mm -hmm. Het ruimtelap was door de maanexplosie volkomen op drift geraakt... ...en beschreef een nauwe ellipsvormige baan om de aarde. En het punt waar die ellipse dichtst bij de aarde kwam... Het perigeum dus, bevond zich in atmosfeer. Nou, zat het zo dat bij elke omwinteling zouden we deze laatste raken. Onze baansnelheid zou enorm vertragen en na weinige tijd zou het onvermijdelijker gebeuren. Het verbranden van Delta 2 in atmosfeer. Hier was toch van plan iets te doen met de hoofdmotor. Hè? Ja, dat lag voor de hand. Met een flinke raketstoot die onze snelheid verhoogde... ...konden wij namelijk uit die nauwe ellips komen. Juist, ja, en dus voor mij dat de atmosfeer nogmaals werd geraakt. Precies, ja. Maar toen ik onze baan berekend had... stoten wij op een onoverkomelijke hinderpaal. De raketstoot zou op het moment gegeven moeten worden... ...waarop wij midden in de rotsblokkenstroom zaten... ...die nog steeds tussen de maan en de aarde hing. Nou, en dat stond gelijk aan hetzelfde. Ja, nee. Hoe reageerde Peter op je conclusies? Ja, dat was heel erg naardig. Hoe zal ik het zeggen? Eh... Uh... Passief, Alsof de fut eruit was. Ah. Nou. Zo staan de zaken ervoor, Peter. Wat denk je? Wat zou ik denken? Helemaal niks. Of... Misschien dat het met ons gebeurd is. Nou, dat klinkt wel opwekkend, zeg. Weet je, Erika, ik heb het altijd geweten. Wat geweten? Dat ik niet op de aarde zou doodgaan. Ja, luister eens, als jij het ook al opgeeft, dan is dit inderdaad het einde. Uh, oh, wat is hier gebeurd? Au, au mijn hoofd. Rustig maar, John. Uh, je kunt echt beter bij liggen. Uh, ben je gek? We, we moeten ze waarschuwen. Wat bedoel je? God nog aan toe, heb je nog niet gezien hoe hij zich aan de aarde boorde? Het moet kosten wat dat kost vernietigd worden. Ja, ja, ja, oké, ja. oké, okay, okay. maar hou je nu maar rustig, John. Er heeft helemaal niks te betekenen. En waarom is het hier zo verdomde heet? Het lab heeft de atmosfeer geraakt. Wat? En is er er zomaar rustig bij. Waar is het baanschema? Hier, hier. Maar, maar zou je Zijn nou niet... Zijn jullie gek geworden? Waar moet deze baan uit? Je zegt het maar. John, luister. Ik heb de baan berekend. En ook wanneer we eruit kunnen komen. Maar dan zitten wij midden in de rotsblokkenkegel. En voor tien minuten ongeveer zullen wij die bereiken. Peter, vergeet het elektrische scherm niet. Je kan het beste nu al inschakelen. Je okay. nee, er daarin nog opgemerkt? Nee, ik heb trouwens nog niet de gelegenheid gehad om te kijken. Uh, we zullen het zetten. Ik zal het krijgen. Dat zweer ik. Peter, probeer de controle te bereiken. We moeten de aarde waarschuwen. Dus John had een echte gedaanteverandering ondergaan. Het was ongelooflijk, dokter. Peter, nog ik begrepen het. Was het, als ik het uitdrukken mag, de normale John? Ik bedoel, zoals jullie hem voor die tijd kenden? Nee, hoegenaamd niet. Hij was eerder, uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Een, een, een bezetene. Misschien. Misschien is dit het juiste woord, ja. Hij was inderdaad bezeten door een ongelooflijke grote haat tegenover de planeten eten. Zolang wij nog aan boord waren van de Weta 2 bleef die haat nog binnen bepaalde perken. Maar later raakte John helemaal buiten zichzelf. Mm -hmm. Had of heb jij de indruk dat die haat voortspoort uit een, ja, een zeker meeleven met het lot dat de wachtte? Nee, dat geloof ik niet. Voor die tijd stond John slechts één doel voor ogen: promotie maken. En wel zo vlug mogelijk. Het type dat zich doodwerkt, begrijp ik? Ja, ja, ja. Je werkt er graag met hem, hè? Ja. Ja, soms kon ik hem niet helemaal volgen, maar andere keren vond ik het fijn. Hij had namelijk onder normale omstandigheden een uiterst heldere de zaak. En hij wist dat hij het deed. Trouwens, zonder hem hadden we nooit levend de aarde bereikt. Hoeveel tijd had volgens jou de planeeteter nodig om van de maan de aarde te bereiken? Ik weet dat je niet helemaal het kunt timen, maar je hebt toch misschien wel enig idee. Erika? Dat is nou een van die punten waarom ze ons niet geloven, dokter. Maar het is de waarheid. Het is de waarheid. Jullie hebben geluisterd naar het zevende deel van de planeteneter, beta opdrift, door Julien van Remoerter. Rolverdeling, Dr. Karel Kimbal, Jan Borkus. Greta, Barbara Hofman. Erika Blanker, Marijke Merkens. John Doorn, Hans Veerman. Peter Lansheer, Hans Karsenbarg. Technische realisatie, Tom Prudon en Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra.